12 uur. Freddy Fantijn met het NOS journaal.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 niet zal worden voltooid door het leger. De laatste fase van de berging van de gekapseiste tanker op de Rijn is begonnen. Eerst wordt het water uit de tanks gepompt en zodra het schip hoger komt te liggen wordt het op de wal getrokken. Naar verwachting is het dinsdag zover en dan is er na ruim een maand weer normaal scheepvaartverkeer mogelijk. Afgelopen week slaagden de bergers erin om het zwavelzuur gecontroleerd uit het schip te laten stromen. Om de tanker stabiel te houden werden de tanks gevuld met rivierwater. De Waldhoof kapsijste op 13 januari, vlakbij de beroemde Lorelei. Het ongeluk heeft de Europese binnenschippers vele miljoenen euro's gekost. China pakt het roken in films en series aan. De Chinese autoriteiten hebben de film en de televisiewereld opdracht gegeven... om scènes waarin wordt gerookt fors te verminderen. Scènes waarin jongeren en een sigaret zijn te zien worden verboden. Beelden met rokende volwassenen moeten zo kort mogelijk zijn. Bij een onderzoek onder 11.000 middelbare scholieren gaf bijna een derde aan dat ze een sigaret wilden opsteken nadat ze een acteur of actrice hadden zien roken. Er zijn 300 miljoen rokers in China en het aantal stijgt nog steeds. Het weer. Droog en eerst hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, later in de middag en avond volgt regen. Dit was het NOS Journaal.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 Lees Doorsvloer vol confetti van Franca Treur. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom in het tweede uur van OVT. We gaan zo met Stefan Adolf praten over de gestolen kinderen van Spanje. Een erfenis uit de Franco-tijd. Kinderen die zich nu roeren en een onderzoek willen. En tegen half twaalf krijgt u het tweede deel van het spoor terugdocumentaire... over het Bimhuis in Amsterdam. Maar eerst gaan we bellen met Helmoet Hetzel. Want de Duitse regisseur Uwe Bol... heeft het Berlijnse filmfestival De Berlinale aangeklaagd... omdat deze zijn film Auschwitz weigert te vertonen. In november was de trailer van de film al in opspraak... omdat hij de grens van kiesheid en goede smaak te buiten ging. Wat de film doet namelijk is een dag in Auschwitz... in al zijn naaktheid en groelijkheid laten zien. De Berlinale wil de film niet vertonen en als reden voert het festival volgens de regisseur niet op dat het een onsmakelijke film is... maar dat Oewebol de inschrijfkosten van 125 euro niet zou hebben voldaan. Helmut Hetzel, Nederlandse correspondent van de Duitse pers, was die tijd uh, aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er, wat is er nou aan de hand... U heeft het al een beetje uitgelegd: die twee heren, de Regisseur Uwe Boll en de Directeur van het Festival de Berliniale, Dieter Kosslick, die twee heren hebben schlamende Rüsselbeweise van spreken. die kunnen gewoon samen niet door een deur En, door. en uh, Uwe Boll heeft vanochtend bekendgemaakt in Berlijn, dat hij Angriffe wil doen tegen Dieter Kosslick van welke financiële Malversaties. En het gaat uiteraard om die Inschrijf, uh, die uh, die hate. Die Uwe Boll misschien niet betaald heeft. Hij zegt, ik heb ze betaald. Dat is over, overigens 125 euro voor een film. En ja, daarover gaan ze. En Uwe Boll, die, die beschuldigt nu die Dieter Kostelijk. Je gaat dit goed met dat geld om. En je heeft gewoon een scheve schaats gereden. Maar gaat het nou eigenlijk over dat geld? Het, het gaat natuurlijk over iets anders, hè? Het gaat over iets anders. Ik heb Berlijn ook met de festivalleiding nog een keer gebeld en zij hebben mij gezegd dat de film, de vertoning van de film van Uwe Boll Auschwitz, dat die film is afgewezen. Hij is niet in het officiële programma opgenomen van die 385 films uit 58 landen. Dus die film Auschwitz van Uwe Boll, Boll wordt niet uh, vertoond. Maar dat is natuurlijk het geheim van die hele festivaldirectie en dat vind ik een beetje he heel erg raar. Ze geven geen reden aan waarom een film wordt afgewezen. En ook niet waarom die film van Uwe Boll Auschwitz is afgewezen. Ze weigeren gewoon die reden te noemen. En dat is, dat zou, dat is in feite onverstandig, heb ik de indruk uit uw verhaal. Dat zouden dus ze beter Absoluut. wel kunnen doen. Transparent zijn, moet ik gewoon zeggen. Wat is er aan de hand? Waarom verzonen we die film niet? En ze zeggen dan weer op die vraag, ik heb ze verschillende keren gesteld, dat doen we nooit. Die, die filmen die worden afgewezen, geven we geen redenen waarom ze worden afgewezen. En dat vind ik toch heel erg raar voor kunstenaars moet ik zeggen. Dat is echt een hele grote lek, een grote gat aan uh, transparantie Ik stel voor dat we even naar Oewe Bol luisteren, die uitlegt waarom hij het belangrijk filmt, dat zijn film er is. So if you see all the Auschwitz movies made uh, in a row, basically, you would not see actually what happened in Auschwitz. And I think it is important that one movie actually shows what happened in Auschwitz. Fifty percent of the people who came into Auschwitz uh, were were right away uh, killed. And I think that where tons of people deny the Holocaust, where people. It's movie about the daily routine. So I show in the movie people coming in with the train. They're getting. Oewe zei dus dat andere films over Auschwitz, zoals Schindlers List... niet laten zien wat er daadwerkelijk gebeurde in Auschwitz. En zijn film doet dat wel. Hij is van mening dat het belangrijk is dat één film... en toevallig heeft hij die nu gemaakt dat wel doet. Ook omdat er nog steeds mensen zijn die de holocaust ontkennen... is de film over het dagelijks leven in Auschwitz belangrijk, zegt hij. Oewe snapt dat het voor sommige mensen een gevoelig onderwerp is... maar hij acht het belang ervan groot. Helmoet, hoe worden dergelijke ja. argumenten ontvangen in Duitsland? Nou helemaal gelijk heeft uh, Uwe Bolls natuurlijk niet. En dat heel verschweigbaar voorbeeld, dat Claude in nee, 1985, die Film Joa heeft uh, gemaakt. en die is vertont en die kon iedereen zien. en die is ook heel gruwelijk. Die laat die, die hele gruwelijke Realiteit van de Holocaust wel zien. Dus Uwe Boll is niet de eerste die dat doet, dat is nummer één. En misschien nog een andere um, uh, opmerkingen over de Heer Uwe Boll. Hij is in Deutschland zo'n beetje een fremde end in de bite van de filmindustrie. Uh, dus van enfant terrible van de deutsche filmindustrie. En hij wordt van heel van zijn collega's, die aan toch. Uh met de Neck-Ankekekeke, Neck waarom? Omdat ze zeggen dat zijn, zijn künst, künstlerische niveau, zijn dat is uh, niet, uh, op, op, niet op een hoge manier, ze hebben hem een paar jaar geleden hebben ze hem uitgerupe als de slechtste regisseur van Duitsland. Ja. Dus hij heeft in feite, die Uwe Boll heeft een persoonlijke ja. Russie, met, niet alleen die Direkteur van de Berlinale, de heer Koslik, maar heeft... Persoonlijk ook een Russie met heel veel filmmakers in Duitsland. Ja, en dan is het hoogst ongelukkig dat juist iemand... die toch al niet de, de best denkbare reputatie heeft als filmer... dit enorm ja. uh, gevoelige onderwerp aanpakt. Maar... Iets, iets heel anders even. Je zegt het al, je kunt eigenlijk niet volhouden dat dit, de holocaust, et cetera, hoe erg het was, niet bekend is in Duitsland. Dat is niet meer vol te houden, dat je een film op die basis rechtvaardigt. Speelt hier misschien iets anders mee? Je hebt een paar jaar geleden de, de, het boek De Welwillende van Jonathan Littell... Uh, over een ja, SS-commandant ja, ja. SS die alle moorden doet in het Oosten... daar overal bij betrokken is. Is er misschien een soort... soort uh, ja, moet je het zeggen? Soort, ja, ja, zo. Iets gaande Zoals van zei, alles zoveel mogelijk laten zien... dat die film in, in die move past, als het ware? Ja, ik wil hem niet uh, iets uh, veronderstellen Maar als je het onderwerp Holocaust en Auschwitz aanpakt... dan heb je van, van a priori van, heb je dan aandacht, krijg je aandacht. En dat is natuurlijk het, het, het meest gevoelige en het meest gruwelijke onderwerp... wat je als filmmaker kan kiezen. Dan weet je van tevoren, oké, okay, ik... Ik ben helemaal in het nieuws. En misschien heeft hij toch gedacht, omdat hij niet zoveel succes heeft met zijn filmen, die hij tot nu heeft gemaakt. Als ik nu zeg maar zo'n zo gevoelig, zo'n uh, sensi sensibel onderwerp nu een keer aanpak, dan ben ik in het nieuws en dan kan ik misschien ook die film goed verkopen. Dat wil ik hem niet direct onderstellen. maar het zou kunnen zijn dat hij dat ook in zijn Achterhoof, achterhoofd had als hij die, die film heeft gemaakt. Ik heb, uh, ja, ik wilde u nog vragen uh, wat u, hoe u zelf die film beoordeelt... maar ik heb de indruk dat u die vraag eigenlijk al impliciet uh, beantwoord heeft. Nou, ik heb die trailer alleen gezien. En uh, ja, ik vond die gruwelijk, uh, ja, vreselijk, walgelijk vond ik die trailer. En ja, dat, dat heeft hij uh, in zin gezet. En hij staat ook voor die, voor die gaskamer waar die mensen worden vergast. En daar staat hij hey, een beetje... Zo als als kz uh, afseer staat hij daar uh, oh, hij speelt... niet vind. Ja. Hij speelt er zelf dat in ik... mee. Hij, hij speelt er zelf in mee, ja precies. Maar als wat? Hij speelt zelf in die film mee, als kz-afzicht uh, <laughs> ja. ja Dus regisseur en, en, mee. en uh, maar, maar de film moet nog uitkomen. Ik geloof, vandaag voor het eerst wordt hij gedraaid in Duitsland, in Berlijn. Hebben ze he aangekondigd, maar niet als officiële film van de Berlinale. Dat niet. Maar hij kan natuurlijk het stad hem vrij. Natuurlijk, we zijn een vrij land. He, als hij die film wil laten zien, kan hij hem laten zien. Ja, maar dat gaat ook vandaag inderdaad gebeuren, ergens in een andere zaal? Dat is nog niet uh, zeker. Also, hij heeft aangekondigd dat vandaag hij een persconferentie geeft. Dat is het laatste ja, wat ik vanochtend heb vernomen vanuit Berlijn. Oké, okay. Helmut Hetzel, heel vriendelijk bedankt voor, voor, voor vandaag. Graag dan. Dag. Ja gaan naar Spaanse babyroof. De niños robados noemen zij in Spanje. Kinderen die tijdens het bewind van Franco gestolen zijn van hun ouders. In eerste instantie gingen daarbij om laten we zeggen linkse ouders, tegenstanders van Franco. Maar later schijnt het programma zich te hebben uitgebreid, waarbij ook kinderen van prostituees, mensen uit lagere klassen, werden ontvreemd. Kinderen die vervolgens weer werden verkocht. Begon als ideologische maatregel, met werd een lucratieve handel die waarschijnlijk tot na de dood van Franco is doorgaan. En nu in 2011 willen de slachtoffers gerechtigheid. Ze hebben zich verenigd in de Landelijke Vereniging Illegale Adoptie, Adir. En namens die vereniging hebben vorige week zo'n 300 familieleden van geroofde kinderen een aanklacht ingediend in Madrid. En dat is nog maar het begin, want de vereniging schat het aantal kinderen op 30.000. We hebben nu vanuit Spanje correspondent Steven Adolf aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige week wilde de Spaanse regering er nog niet aan om uh, mee te werken. Deze week heeft men in Madrid besloten toch iets aan te gaan doen. Hoe zit dat precies? Ja, de laatste weken is er erg veel aandacht geweest in de pers... voor, uh, voor inderdaad die niños robados, zoals dat hier heet, de geroofde kinderen. Er zijn erg veel reportages verschenen van kinderen die op zoek zijn naar hun ouders. Ouders die op hun beurt uh, het vermoeden hebben... ...dat hun kinderen geroofd zijn. En dat heeft ertoe geleid dat de regering onder druk van al deze publiciteit... ...heeft besloten om een aparte eh, officier van justitie in te stellen... ...die landelijk alle verschillende eh, onderzoeken coördineert. Er lopen al een aantal onderzoeken in eh, verschillende delen van het land. En de bedoeling nu is om dat eh, samen te voegen en zo... Eh, ...te kijken of er wellicht ook sprake is van een, ja, van een netwerk van... Eh, ja, dit soort praktijken. Aanvankelijk uh, was het argument om het niet te doen... geloof ik, dat het uh, meer een lokale aangelegenheid was. Dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, er zijn natuurlijk een aantal uh, uh, argumenten voor. Sowieso is in Spanje altijd alles wat te maken heeft... met, uh, met het voormalige uh, Franco-regime... toch nog altijd een beetje een gevoelig punt. Men uh, staat niet te trappelvoeten... of tenminste een deel van de bevolking staat niet te trappelvoeten... Om, uh, die beerput open te trekken. Um, en dat heeft er ook zeker mee te maken dat hier wat terughoudend is opgetreden in eerste instantie. Want als het over die tijd gaat, is het gelijk ruzie? Ja, dat is altijd het argument geweest. Um, alleen hier ligt het natuurlijk net iets anders, want uh, zoals je zelf al opmerkte. Um, een deel van deze uh, geroofde kinderen, uh, dat is geen oude gevallen, zal ik maar zeggen uit de jaren 40 en 50... Daarvan weten we met grote zekerheid dat het gaat om ongeveer 30.000 kinderen... die inderdaad onder Franco werden weggehaald bij hun ouders. En dat waren dan vaak uh, vrouwen afkomstig uit het uh, Republikeinse kamp. Ja. En werden ondergebracht bij Franco gezinde families. Maar, maar hoe, hoe, hoe ging dat dan? Kwam, kwam, uh, kwam de politie langs thuis en nam het kind mee? Of hoe ging dat in zijn werk? Nou, het ging praktisch gesproken in zijn werk op verschillende manieren. Het konden vrouwen zijn die geïnterneerd waren en op die manier werden gescheiden van hun kinderen die ze bij zich hadden. Een ander deel van de kinderen waren bijvoorbeeld in het buitenland. naar het buitenland vervoerd door hun ouders. En zijn op een gegeven moment in een aantal gecoördineerde acties, bijvoorbeeld ook vanuit de Sovjet-Unie, teruggehaald naar Spanje door het Franco-regime. En vervolgens in uh, uh, ja. Uh, uh, te huizen ondergebracht en als, uh, als wezen ondergebracht bij verschillende families. Uh, er zaten verschillende systematieken achter, maar men schat, althans, dat was uh, in het onderzoek van uh, onderzoeksrechter Garçon, die er uh, een zaak van heeft gemaakt al een aantal jaren geleden, uh, ging het om ongeveer 30.000 kinderen die, uh, die in die periode uh, ja, verdwenen zijn, zal ik maar zeggen. Dus, dus de actuele aanleiding... Nou ja, het, het, het speelt dus een aantal jaren al. Maar waarom, waarom is het nu dan opeens zo in de belangstelling? Ja, je kan eigenlijk zeggen dat de tweede golf... want daarna heeft uh, deze zaak eigenlijk een, een nieuwe dynamiek gekregen... in de jaren 70, 60, 70 en zelfs nog tot in de jaren 80... Um, toen zag je eigenlijk dat er waarschijnlijk een lucratief handeltje achter zat... en dat uh, een aantal klinieken hebben gehouden met het weghalen van kinderen, pasgeboren kinderen bij hun moeders. Die moeders werden dan verteld dat hun uh, kind doodgeboren geboren was of uh, vlak na geboorte was gestorven. Um, of uh, ja, ook in een aantal gevallen uh, uh, ja, gewoon werden weggehaald zonder dat uh, al of niet met toestemming van de van de moeder. Maar dit, dit moet heel ver gegaan zijn, want ik las in Trouw bijvoorbeeld... dat uh, in, in sommige ziekenhuizen een babylijkje apart hielden... om dat aan de ouders te laten zien. van het kind is inderdaad overleden, dus we doen er iets anders mee. Ja, dat is uh, de Van Leunse kwestie bij één, uh, één uh, kliniek gespecialiseerd uh, in geboorte in Madrid. Waar inderdaad al begin jaren tachtig een, uh, een onderzoek is ingesteld... waarin dit soort praktijken uh, plaatsvonden... Dat men op een heel systematische wijze inderdaad uh, uh, baby's uh, stelde. Uh, voor, de, voor de moeder dan in ieder geval. En... Um ja, uh, vervolgens uh, werd het doorverkocht naar, naar anderen. Dus, dus als ik het goed begrijp, zijn er twee fasen in. Er is de eerste fase waarin Franco waarschijnlijk vanwege ideologische redenen dacht... deze kinderen die moeten we onder een slechte invloed van republikeinse denkbeelden weghalen... en in een goede omgeving laten opgroeien. Ja, en ja. een tweede golf waarin het gewoon een handel werd. Ja, ja, ja die eerste golf weten we vrij zeker. Hè. Dat is ook al gedocumenteerd. Het was een beetje zoals je later ook in Argentinië hebt gezien... dat dus uh, ...kinderen van, van ouders die tegenstanders waren van het regime... Uh, ...ja, ook vanuit een soort ideologische gedachte... ...werden weggehaald bij hun ouders... ...en omgebracht bij, uh, ja, bij aanhangers van het regime. Dat is zeker. Maar je ziet duidelijk dat daar door de loop van de jaren... Een, een, ...een verandering is ontstaan. Het is gewoon een lucratief handeltje. En je ziet nu dat op dit moment de generatie... ...die uit die tweede golf... Uh, ...inmiddels volwassen is geworden en wiens ouders uh, ja, bezig uh, zijn doodgegaan... ...zal ik maar zeggen, uh, die komen nu in het geweer. En dat heeft een heel praktische aanleiding vaak... ...omdat die ouders op, het, uh, op hun sterfbed of vlak ervoor aan hun kinderen bekennen... ...van ja, we zijn toch niet je echte ouders. We hebben je, we hebben je geadopteerd uh, en we hebben daar geld voor betaald. En uh, dat hoeft niet altijd... Uh, zo geweest te zijn dat die ouders uh, van kwade wil waren. Dat ze wisten dat het ging om uh, geroofde kinderen. Maar uh, ja, ze hebben dus wel vaak uh, toch voor die tijd aanzienlijke bedragen betaald aan uh, tussenpersonen. Vaak ook uh, nonnen, uh, paters... Um uh, ...om inderdaad aan die kinderen te komen. Ja, de rol van de katholieke kerk wil ik zo meteen nog een vraag over stellen. Nog even over, de, over de, uh, de, de verstrekkendheid van het netwerk. Kan het zijn dat er ook kinderen in Nederland zijn terechtgekomen? Nou ja, theoretisch is dat, uh, is dat mogelijk. Uh, het, uh, het, het is heel moeilijk uh, te, vast te stellen. Ik bedoel, er is me weinig met zekerheid over te zeggen. Maar ja. zeker als mensen daarin geïnteresseerd zijn... Uh, is het zeker voor hen nuttig om even te kijken naar de website... die is ingericht van die vereniging. Dat is En Daarin ja. is meer informatie te vinden ook. Uh, je had het zo net, je noemde even een rol van... Um, um, laten we zeggen, uh, beambten van de katholieke kerk... Uh, die um, een, een rol hebben gespeeld. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, je ziet eigenlijk een aantal verdachten in dat soort netwerken van de zaken die nu zijn voorgelegd. Er zijn dus nu 261 gevallen officieel aangemeld bij die nieuwe officier van justitie. Daar komt wel een bepaald beeld naar voren, in ieder geval van een aantal mensen die betrokken waren bij dit soort praktijken. Dat gaat dan om een aantal medici, het gaat om begrafenisondernemers, vaak omdat er begrafenisactes werden vervalst... En het gaat inderdaad om, uh, om nonnen en papers die vaak um, via weeshuizen ook uh, en, en, en de ziekenhuizen die betrokken waren... als een soort tussenpersoon fungeerden. Um, dat zijn een aantal van de mensen die nu verdacht worden. Um, het, het, het probleem is alleen dat... Het, dit zijn natuurlijk nog eerste gevallen. Uh, ja. Het moet onderzocht worden. Um, er is veel onduidelijkheid. Je hebt eigenlijk twee ingangen. Aan de ene kant kinderen die... Uh, ja, te horen hebben gekregen dat ze geadopteerd zijn... en nu twijfelen uh, aan, aan de manier waarop dat gegaan is. En soms ook ja. weten dat er geld voor ze is betaald. En aan de andere kant heb je ouders, moeders vooral... die um, ja, de, bij de geboorte van hun kind te horen kregen... dat, uh, dat het een, een doodgeboren kindje was. Ja. En uh, daar eigenlijk altijd al aan getwijfeld hebben. En hun twijfels uh, nu uh, ja. door dit soort uh, affaires... Uh, ja, precies. Eh, Stefan Adolf, ze hebben zich, uh, we moeten afsluiten. We, ze hebben zich uh, verenigd in Anadier. En dat uh, heeft een website: anadier.es. We moeten het hierbij laten. Heel vriendelijk bedankt. Oké. Okay. U luistert naar OVT, Geschiedenis op de Radio van de VPRO. Mailt u ons op ovt.vpro.nl. Op iTunes vindt u onze podcast. En omroep.nl, schuin-geschiedenis, is onze site. Waarop u ook Geschiedenis 24 kunt volgen, het themakanaal. Goedemorgen, maar niks. Mathijs. En uh, als we daar naartoe gaan, wat moeten we, waar moeten we op letten? Um, nou, ik wil eerst even iets hebben we, over iets hebben wat we op de website hebben... naar aanleiding van de andere tijdenuitzending van uh, gisteravond. Die ging over de meisjes van uh, Red Band. Ja. We hebben namelijk op de website de film De Meisjes van Jamin. En dat is een film, vermoedelijk uit 1913... door de eerste filmpionier die in Nederland actief was. Dat was uh, Frans Anton Nuggeraat die zich al in 1895 in Nederland als filmer heeft gevestigd... en onder andere de allereerste bioscoop die nu een deel, is, uh, die een nieuw deel uitmaakt van uh, Tuschinski, heeft uh, opgericht. Die heeft dus al in 1913 de meisjes van Jamin in Rotterdam gedraaid. En als je van uh, oude fabriekscultuur houdt... dan uh, moet je die film zeker gaan bekijken. Beskotten Dat hier ook meisjes... gewoon met paard en wagen balen van 50 oh ja. kilo worden aangesleept... en door mannen op de rug naar binnen gebracht. En vervolgens hoe de meisjes daar uh, speculaas, deeg, pepermunt en uh, chocola van maken. Heerlijke film. Daar kun je dus wel chocola van maken. Uh, verder op het themakanaal vanavond. Uh, we hebben aangekocht de BBC-serie Ancient Greek Heroes. Nog nooit in Nederland vertoond. Gemaakt in uh, 2004. En vanavond om half negen kun je kijken naar deel 1. Jason en de Argonaten. En vanavond heel laat. Voor de mensen die niet naar het uh, schaatsen willen kijken. Om half één vannacht is deel 2 over Odysseus. En voor wie nog wat schaatsachtergrond wil. Het is dit weekend ook 50 jaar geleden... dat Henk van der Grift wereldkampioen werd. En hoe hij dat deed op een bergmeertje in is. dat kun je ook op de website nog bekijken. Dus op omroep.nl slash geschiedenis alle informatie. Oké, okay, Manix, heel vriendelijk bedankt. En spoort terug het tweede en laatste deel... van de documentaire van Laura Stek... over de oprichting van het BIM-huis. Een van de beroemdste jazzpodia ter wereld. Vorige week hoorde u hoe een aantal jonge muzikanten zich begin jaren 70 verenigden in de BIM... de Bond van Improviserende Muzici. Na de Dixielandmuziek en de Bebop van de jaren 50 en 60... werd het nu tijd voor de avant-gardistische Free Jazz. Vanaf 1968 konden de non-conformistische muzikanten... hun improvisaties in Concertzaal Paradiso brengen... maar toen daar in 72 een einde aankwam... Gingen ze op zoek naar een eigen ruimte. Het werd een oude meubelzaak op de ouderschans in Amsterdam. Luistert u naar de fietsenstalling over het Bimhuis. Samenstelling: Laura Stek, Techniek, Barry Kamer. Welkom in het Bimhuis van 1974. U hoort trouwe concertganger Bernlef. Het was een hall, een jazz hall. Dat stonk ook enorm naar bier en sigaretten ook. Drummer Han Benning. Het was gewoon een soort van lege parkeergarage, zo'n soort ruimte. Met van die pilaren aan. Oudste bezoeker Jacques Wijsvis. Verder was er niks. Ja, de toiletten was een troep, maar het was wel leuk, er was wel sfeer. Trombonist Willem van Manen. De gevel was een beetje agnebisch, er ging een beetje lullig uit... met zo'n slecht gebouw uit de 50 jaren, met een beetje smakeloze gevel. De entree was ook een beetje lullig. Saxofonist Hans Dulver. Alles was er ook uitgehaald. er lag niks meer op de vloer. Er was beton, uh, de bank zat ook nergens meer. Uh, en jazzkenner Bert Vuistje. Ja, wie heeft niet gespeeld in het Wimhuis? Uh, Charles Mingus uitbleek hij...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 Er was een kantoortje ergens voor, na, nou, daar liepen de ratten. Die zaten er toch heel erg, want in, in, in, in, toen lagen die schuiten voor de deur... waar de gemeente dus vuilnis stortte. Dus als je naar beneden kijkt, zag je allemaal ratten en dat Maar ja, toen zijn we toch op een of andere manier... toch gewoon in de boel geschoonmaken, heel kinderachtig. En uh, ja, en toiletten maken en uh, zorgen dat die gemaakt werden. En dan, uh, nou, dan moet er een podium komen, weet je wel. Jij kon toiletten bouwen? Ja. <lacht> Zoveel werd er niet in om. Het blijft al vieze. Het is Toen ergens mij een vieze katonnen bunker met een podium wat niet geschilderd was of zo. In het begin uh, zat bijvoorbeeld uh, de, de, de vrouw van Marten van Duinhoven zat achter de kassa. En, en de vrouw van Arno uh, marie en uh, Dus ieder. Toevallig hadden mijn vriendinnen daar geen zin in. Maar, uh,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 En toen zei ik tegen Maarten Bon: kunnen we niet wat regelen? Toen zei hij, ja, dat kan wel. Maar ik moet hem zelf kopen, want ze mogen hem niet aan iemand verkopen... die niet bij de radio werkt. En toen zei ik, nou, dat is goed. Bied jij me op dat ding? En dan betaal ik je. En toen kregen we dus een prachtige tweedehands... Stuinwee of Bergstuin, ik weet niet wat het was... maar voor een topmerk, voor 3000 gulden, krijgen we die vleugel.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 Dus dat was ik ook eens Ze eens zei. Die hoeven kunnen altijd wel aan geld komen weet je. wel, En dat soort dingen. Dus dat had ik ook eens Jij Ja, was de chagrijn. Ja, het is een beetje na het ja. Het is wel zo weet je. Kijk, ik uh, ja, hoe moet ik zeggen bijvoorbeeld Chet Baker en trompetist, van Lang later, om die kwam in Amsterdam wonen en, en die speelde in al oude al Alfa Romeo. En die deed altijd zo stom. Een uh, elitische sloot die valt in de kofferbak. <laughs>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 Amsterdam gold als een belangrijk Europees centrum van improviserende muzikanten. Eh, dus het, het verzag duidelijk in de behoefte. Want er eh, was dus inderdaad geen, geen reguliere plek... waar deze muziek eh, avond en avond of meerdere maanden per week kon worden gespeeld. Vrijwel alle concerten zijn ook opgenomen in het Bimhuis, Willem van Manen. Ja, er is één legendarische man die leeft geloof ik nog. Die heet Jacques Weissvis.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 En in die ambiance, ja, daar kon, daar kon een soort muziek uh, tot ontplooiing komen... die weliswaar elementen van de jazzmuziek gebruikte... maar ook elementen uit de moderne, gecomponeerde muziek. Want mensen die er steeds meer bij kwamen, dus Michel Mengerbert, Willem Breuker, Guus Jansen... het waren allemaal mensen die ook van de klassieke, moderne muziek goed op de hoogte waren. En die...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 moest dat ik eerst nog willen meenemen, maar... Kijk, en typisch is dat voor de avant-garde yes. Wat is dit? Het is een partij van uh, nummer Solitude van Duke Wellington... waar Willem Breuker dan een, een arrangement voor heeft gemaakt. Handgeschreven. Kikker open Ein avond mit Brecht. Ja, en dat was Willem Breuker nogal erg, die was echt een Becht. Uh, maar kijk, dit zijn partijen die je eigenlijk niet kan spelen op een saxofoon. Waarom niet? Omdat ze uh, te moeilijk zijn. Kijk, je moet kijken wat hier staat. Wat staat er nou? Dat staat daar. En wat staat hier? Maar je moet ook af en toe eens ademhalen, hoor. Ja. Ook dan, kijk, dat had heeft het nog steeds zo. Dan noemen ze een nummer Jan de Wit. Of kikkertje, weet je Of uh, in een doosje. Uh, je, twee suites voor uh, afgebrande Lucifer's en een zo nee. Je, nee joh. Krijgen jullie ook wel eens negatief commentaar? Oh, Dit we hebben een... we hebben een boekje uitgebracht. Dat, met, dat was louter en alleen scheldkanonades en slechte kritieken.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 Dat de ene keer beter gaat dan de andere keer. Wat waren voorbeelden van die, van die extreme free jazz? Nou, Kees Aansvoet was een pianist en die stond af van al, al piano's aan elkaar. <lacht> nee, ja. <lacht> en, um, nou ja. Die vernielde de piano's gewoon. Nou, dat niet, maar hoe die manier hoe die speelde gewoon, daar kwam dat wel door. En nou, Han ik die gooide toen al met sticks en ert in de zaal en weet ik het allemaal. En een korte broek speelde die al in. Eh, Willem Bruiker, die, uh, die pakte dan een S-klarinet en begon hij op te spelen afschuwelijk ding of een sax, weet je. En deed alles eigenlijk om, uh, om het niet zo aantrekkelijk te maken. Dat was de tijd gewoon, je. Je gaf je af, vreselijk af van popmuzikanten.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 Ik ging altijd vragen of je opname mocht maken. Ik wilde niet de belazeren. Dus ik ging altijd langs een ontkentensmog. Je had, uh, hoe heet hij nou? Bassist. Mingus. Mingus. Ja, dat was schitterend was dat. Dus ik ging naartoe. Ik dacht dat hij me op wou vergeten. Hij zei: Laat ik het niet zien. Ik Je hoort, zie het. En die heb ik dus stiekem genomen. Dat was niet uh, mijn gewoonte. En hij stond bekend dat hij nogal gewelddadig kon zijn. En toen kwam hij hem.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 Ja, die had dat verhaal gehoord. Wij hoorden al die verhaal dat die de mensen wel eens zoeks zijn eigen mensen als ze die goed deden. Heeft u enig idee hoeveel bandjes u heeft opgenomen in alle jaren? Ja, dat, ik dacht dat het 1500 was. Volgedraaid, dus. Hans, jullie kregen dus subsidie. Was er ook nog een, een zwakte in jullie systeem?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 Bimhuis aan de oude schans en het overgaan naar Bimhuis uh, in het muziekgebouw. Dat is natuurlijk definitief wel. Je mist wel eens uh, de, ja, jou, uh, het oude gevoel. Dat oude gevoel dat je daar aan terugdenkt. God, het was zo leuk. Maar dit is eigenlijk een mooi zaaltje. En, uh, buitengewoon mooi eigenlijk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 Maar dat is een reactie op het hoger abstractieniveau wat ervoor zit. He, bedoel, in de kunst, op een gegeven moment heb je dus de lege, lijst, uh, de lege schilderijlijst aan de muur geëxploseerd of helemaal niks meer. Uh, wat komt daarna? Proza, heb je natuurlijk in de literatuur heb je op een gegeven moment gehad wat ze noemden de, de nieuwe wartaal. Volstage ontoegankelijke teksten. Uh, wat doe je daarna? Nou, dat is in de jazz is natuurlijk op een gegeven moment ook de vrije improvisatie ging ver... dat er nauwelijks meer enige herkenbare muzikale kenmerken waren. En dan is het inderdaad de vraag: van, van waar ga je dan naartoe?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 De spoortrug documentaire over het Bimhuis door Laura Stek, gemonteerd door Barry Kamer. U hoorde de stem van Gerard Walhoff. Wilt u deze terug bestellen? Maakt u dan 7,5 euro over op Giro 44460 ten naam van de VPRO in Hilversum ondervermelding van Bimhuis. 7,5 euro, 44460 ter naam van de VPRO in Hilversum ondervermelding van Bimhuis. huis ja, Dit was alles waar we tijd voor hadden. Na het nieuws een lijsttrekkersdebat... in verband met de provinciale verkiezingen van woensdag. Wij zijn er volgende week weer. Onder meer vanwege diezelfde provinciale verkiezingen. Een herhaling van een documentaire over de Boerenpartij. En met nadruk natuurlijk ook op de deelname van de Boerenpartij... aan de provinciale verkiezingen destijds. Goed, dat was het. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en voor nu een goede zondag.